In de regio Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden naar de vesting 10 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Hodenrecht 5 minuten. En ook van Amsterdam naar Utrecht zo'n 5 minuten vertraging. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveld het ook 5 minuten extra. En voor de N242 midden meer richting Alkmaar. Bij Industrieterrein Boekelermeer meer ook 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 in het atelier en natuurlijk ook een tijdelijke locatie heeft in de passage nummer 20 en we sluiten ja, af. Dan is de, gaan we met Lana Lemmens praten over de 24 uur van Zandvoort, dat gaat er een grote happening worden in Zandvoort en daar willen we natuurlijk als ZFM alles over weten. Heel goed en ondertussen is Patrick, wat is het joh, je ziet er nog een beetje moe uit. Ja, sorry. Hoe komt dat? Ja gewoon. Is het laat geworden vannacht? Ja.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 Vind ja, nou ja, ik dat eens even, geboren in Zandvoort. Geboren, ja, weet je, vroeger werden we niet geboren in... Uh, Aangespoeld. Nee, je werd geboren in, uh, uit den Bosch. Ja, ja, ja. Nou, dat is het enige waar ik... Uh, dat ik buiten ben Zandvoort mug, ben geweest. Ja, ben mug, ja. En dan ben je mug in je uh, paspoort, maar... Uh, of, uh, ja, maar goed, toen kwam je terug. onofficieel ben ik natuurlijk Na, wel echt in Zandvoort. een paar dagen terug kon je weer terug in Zandvoort. Ja. En dan woon je in de Celciestraat? Nou, dat, dat weet ik nog niet eens. Zanderselaan. Uh, oh, daar daar begonnen ik mee zo. Daar begonnen we mee, Zanderselaan. Ja. Bij de kerk, vlak bij de kerk. Ja. Daarom ben ik ook altijd zo netjes gebleven. Daar ben ik geboren en getogen. En toen? En toen zijn we naar de Celsiusstraat 185. Tegenover het, het ik. winkelcentrum. Ja. Ja. Mooi bodemweer. Ja, toch? Ja, dat is wel echt. Mijn jeugd is de duinen geweest. Ja. Ik ben alleen maar in die duinen geweest. Dat, dat zie je niet veel meer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 En weet je ook nog een zusje? En een heel lief zusje. Die ja. ook nog steeds gelukkig. Ja. <laughs> belangrijk. En, en, heel belangrijk. En strenge ouders, maar en, strenge ouders, ja, maar <coughs> wel uh, uh, denk ik goed. Dat is goed voor me geweest. Ja. Nou, dan komt de school. Lage school, middelbare school. Het zou jou En tante, Mink, tante, Mink, <laughs> tante op, minke. Tante minke. Tante minke. Ja, en die, die, die spreek ik ook nog steeds. Die is er ook nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Het Concert des Levens. Uh, van het Concert des Levens krijgt niemand een programma. Kijk, dat is bijgebleven. Nou, dat stond in mijn, in mijn zesde klasreport van haar. Dat was de boodschap die je meekreeg. <laughs> maar goed, Mooi, dan, en dan heb je de school achter de rug. School achter de rug. En dan? Mavo, Gert de Bach. Koersman, ja.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 Hele, zware studie, <laughs> zware studie was dat. En uh, toen ben ik nog heb ik een jaar uh, instellingkok uh, ben geweest. Ja, en toen heb ik die hele horeca gewoon. Uh, dat ben ik helemaal niet in uh, teruggekomen. Uh, ik ben wel nog. Ik moest toen de tijd moest je nog in dienst. Ja. Yeah. En uh, uh, toen ben ik hofmeester hofmeester uh, geweest in de dienst.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 Rafael, uh, Rafael uh, Fernandes, ja en Paul, Paul Heemskerk, uh, inmiddels. en uh, uh, Paul Gele, ja. Toetsen. Nou ja en wij spelen eigenlijk hartstikke veel. En uh, Patrick, hoe, hoe lang bestaan jullie nu al met de band? Twaalf en half jaar. Twaalf en half jaar. Nou dat, ja, dus dit mag je best wel uh, uniek noemen in uh, Beentjesland, want weet je, dat gaat allemaal. Ja. Het uh, is heel moeilijk om om een band bij elkaar te houden. En in Zandvoort stoot hij je door... met parel aan de Zee. Ja, dat was een heel ander projectje natuurlijk. Maar <laughs> ja, maar wel leuk. Ja, ja het is een tussendoortje... met mijn vriendje Johnny en... René. Uh, uh, René en... René en, en, René en uh, Peter Wezenbeek. Alakalf, Peter Wezenbeek en Frank Paardenkoper. Uh, Frank Paardenkoper natuurlijk. Dat is een gigant, vind ik dat, echt. Stem, ook. Stemkunstenaar. En... Uh,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 Ja, het is toch steeds een clubje, want ook oh, Loogman zit ertussen en ja. Gelooman en, en ja. noem het nog op. En, en weet je wat leuk is? Als je gaat trouwen in Sans, dan krijg je dat singeltje nog steeds cadeau. Ja, ja. <laughs> hoe ja. leuk is dat? <laughs> ja. Ja. Ik ga het ook uh, uh, de 15e volgende week gaan we het ook uh, weer uh, zingen. Met drie koren. En uh, dat is de 15e bij het Bataarsplein. ja.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 Vertolken, uh, uh, uh, uh, uh, wordt zo gewaardeerd. En we hebben zo'n ontzettende vaste groep mensen die ons overal volgen. Ja, hoe leuk is dat! Ja, je hebt een goede schop, website ook. Goede website van Kastellive.nl. Alles staat erop. Alles staat erop. Ja. Welke optredens zijn geweest en welke komend jaar allemaal nog komen? Ja. Maar de Zandvoertjes die lezen dan van Kessel en denken, wie is nou van Kessel ook alweer? Help eventjes. Nou, vandaar eventjes dit interview, ja, dat we aan. weten wie Patrick is. Ja, ja, ja dat ben ik. Ja, <laughs> leuk. Roy, dat ben ik. Ja, wij kennen elkaar ook natuurlijk al tien jaar. Ja. Kika, dat is ja. tien jaar geleden die, alweer. Ah, ja. Dat weet uh, ik, ik nog heel goed. Ja, ik heb, Er zijn nog opnames van. Ja, ja, ja die staan ook al op YouTube inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. Zittend leuk. Ja.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 En nu gaan we die motor aan... Als je uh, met een geniaal idee komt... Ja precies, die PR de, wie machine. wil er niet investeren in een uh, leuk idee? De PR-machine die draaien voor. Oké, nou we zijn een beetje... Uh, de achtergronden hebben we nu van jou te pakken. Dank u. We weten nu precies wie je bent. Ja. Wat je doet. Ja. ja. En uh, je bent geen onbekende meer. Dat was je trouwens toch niet. Maar nee, maar dat is, dat is ook leuk.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 En naar Patrick. Ja, dat is hij toch zit wel zit lekker, apart hè voor jou. zit Lekker aan tafel. En wie zit er naast hem? De juf. De juff Nou ja. Dank was, nou, ja. Nee. was het een lastige leerling? Nee hoor, ik heb nooit lastige leerlingen. Ja, en enkele. Maar daar zal ik geen naam van noemen, maar dat weet Patrick ook wel. Ja. Maar hij was lief in de klas. Ja, gewoon. Het was een gezellige klas. Dus uh. ja hoor. En, sp ja. en sportief. Ja, en als je echt ondeugend. Ik weet, ik, ik weet dat. Uh, uh, ik, ik weet nog dat ze gewoon met zeep. Dat deed zij. Ja, dat, dat was een stukje. Minken ja. die, die, die trok van je de, de naar, naar, naar, naar de wastafel toe. En dan werd je met een stuk zeep met je mond gespoeld. <laughs> Zo van. Dat, dat, dat. Ja, dat is toch geweldig? Ja, dat is nee, geweldig. Heen.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 waar je dus, uh, en er staat een paaskaars en er staat een, een doosje en een, hoe uh, noem je zo'n ding, waar je geld in kan uh, stoppen. En voor 50 cent kan je dus een kaarsje kopen en dan kan je dat dus aansteken. En ik moet zeggen, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Mensen vinden het uh, heel fijn en het is natuurlijk stil daar. En uh, je kan ook even zitten, want er staan twee oude banken in. De, uh, van de eerste, voor de eerste restauratie...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 My lady Hello stranger, you're a danger To the law, I know they're here They don't make men like you In our city yeah. You're a little and witty You are real company I should have stayed We zijn nog steeds bij Goedemorgen Zandvoort, Goedemorgen zandvoort. En uh, ja, we hebben de leerlingen van het uh, ja, Nova College Artiest en Theater uh, aangeschoven hier in Hotel Hoogland. Van Nova college. Van het Nova college, inderdaad. Uh, hartstikke welkom hier uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, wat houdt de opleiding in? Vertel. We hebben zitten En Richella tegenwoordig ja. ons zitten. Ja.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 Het gaat helemaal fout hier. No, geeft helemaal niets. Geeft Mooi. Ja. Nou ja, dus dat? Ik heb hier een, een doekje. Een doekje, een doekje. Ja, precies. Dus en nu zijn jullie bezig met jullie afstuur, afstudeerproject. Ja, ja. En uh, ja. Dat, dat is toch, dat heeft toch een Zandvoortse uh, tintje, ook al zitten jullie in Want ja. Jullie gaan dat uh, toen in de krocht op uh, 13 en 14 uh, juni. Kunnen daar daar, kan, kan je daar wat meer over vertellen? Um, ja wij, nou, wij spelen dus de 13e en 14e spelen wij om 8 uur in de krocht spelen wij een voorstelling. Uh, trouwens de kaartjes zijn verkrijgbaar via info.dorstapstraatje@gmail.com. Oh even terug info.dorst Dorst ja D O R S T. R D O R S T Dorst uh, @gmail.com. Maar het kan ook aan de aan de zaal waarschijnlijk.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 Uh, nee. De akoestiek is zo goed, dus de mensen op de achterste rij kunnen alles woordelijk horen. Ja, ja. ja dat ja. is heel fijn. Ja. ja. Ik heb daar jaren toneel gespeeld. Oh echt? Ja. Kijk, dus ja. Oh leuk. Ik, ik weet hoe de akoestiek is. Kijk, mooi. <laughs> nou, dat is fijn. <laughs> nee, leuk dat jullie dan eh, dat hier doen. Ja. ja. Dus dat is 13 en 14... 13 en 14 juni. Ja. Ja, ja we zeggen dan officieel toi toi toy natuurlijk. Precies. Weet het. dat. Zeker weten eh, alleen de kleedkamers, die mogen nog wel niet, die mogen wel. Buurtje, precies, als ja. je met de grote groep, ja, ja. Ik moest nog even kijken naar, naar het lichtknopje, maar die zat gelukkig wel naast de deur. Maar dat wacht ah. even ja, we vier konden of zo, het licht lekker, neuterig. Ja, maar het is ook super leuk voor iedereen om te komen kijken. Want uh, ja, ik denk uh, dat heel veel mensen niet iets weten van theater, uh, of niet genoeg en zeker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 andere manier, zeg maar. Dus ja, het is moeilijk te zeggen welke ja. ik het meest trots op ben. Ja, ik uh, hou zelf echt niet van uh, regisseren. Mm -hmm. Dus misschien ben ik wel een beetje trots op mezelf. Dat ik het, uh, dat het toch een beetje goed is gekomen. je De moestjes ook kijken. Ja, ja, zeker weten. Die zou geen dag uh, zonder ons kunnen nou, eens om. Nou, zonder een voorstelling van ons te kunnen zien, toch? Ja, ze komen ja. kijken. Leuk dat het, kijken. het in Zandvoort gebeurt. Ja, ja ik het wel Ik ben er trots op. Ja, ja ik ook eigenlijk. Ik, ja, ik vind ook wel. <laughs> ja, ja, Zandvoort. En, lieve mensen, dit, de, de tijd is kort. Maar oh, nou. uh, 13 en uh, 14 juni dan gebeurt het. Ja. Ja. In, de krocht, in de krocht. Aanvang 8 uur. Je kan aan de, aan de ingang nog kaarten kopen. Ja, ja. Zeker. ja, zeker. Zeker weten. Dus en uh, 90 man. Ja, Kom gezellig. Dus, uh, en uh, donderdag zijn jullie wat uitgebreider op ZFM te horen bij uh, Zandvoort Luncht. En uh, dan gaan we natuurlijk veel meer over de opleiding ook praten en zo. En, uh, yes. Ja, leuk. Ja, leuk. Dank u wel. Ja, bedankt. Dank voor jullie komst. Bedankt. We gaan uh, door uh, met de volgende gast: um, Dat is uh, Erwin uh, Hilbers over de vismaaltijd.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 Ja, de, be de bekende, de bekende vissoep van Pieter Keur. Ja, en ja, daarna ja. een kabeljauw die over je bord heen over hangt. Over je bord heen uh, zwalbert. Kamerbreekt, noem ja. ja, inderdaad. <laughs> met alle toebehoren ja, ja, en nou ja, goed, en het goed het voor de prijs. En een drankje zit erbij. En dan, omdat het een jubileum is, uh, doen we er ook een, uh, een dessertje bij. En dat... Uh, dat is uh, gesponsord, dus daar ben ik ook erg blij mee. En dat, uh, maar ja, het, zijn, het is een, een, een non-profit evenement. Dus er blijft uh, aan, uh, aan het eind blijft er niks over en wat Kort, ja, dat... Je moet je stoelen huren. Nee, nee uh, Ik ben uh, natuurlijk, ik vind het leuk om iets te organiseren, maar het moet je niet zelf geld gaan kosten. Zo zit ik dan ook in elkaar. Ik vind, uh, je doet iets uh, met een bepaald idee. He, dat, is, dat is natuurlijk wel duidelijk uh, waarom ik ermee ben begonnen.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 Dus dat is nog best wel even een, uh, een uitzoekklusje als er een en een paar honderd man uh, voor je neus staat. Dat bedoel ik. Dus daar hebben we even de tijd voor nodig om iedereen op de juiste plek te krijgen. Ja, ik ben benieuwd waar ik zit. Um, ik ja. heb wel een idee in mijn hoofd, op maar dat, uh, dat moet ik nog eventjes uit gaan puzzelen. Want het zijn uh, aardig wat uh, groepen. Dus, ja, uh, je hebt een groepje met oma Leo en, uh, en Anki. En ja, ja, ja, ja, ja, ja. en dergelijke. Dat, uh, dat had ik al gedacht. Uh, ja. nou, het was al doorgegeven. Ja hoor, ja hoor. <laughs> en,